Ajax is opgeklommen naar de derde plaats in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen in de Arena met 1-0 van Vitesse... dat bijna een half uur met 10 man moest spelen... na een rode kaart voor Kruiswijk. Feyenoord is na vijf speelronden nog zonder puntverlies. Het won met 3-1 van ADO Den Haag. BSV staat tweede en de andere uitslagen van vandaag... Groningen, Sparta 1-1 en go Eagles Roda JC 2-0. Het weer, wolkenvelden, maar vooral in het westen ook opklaringen. Het is vanavond zo'n 20 graden en het lokaal kan nog een buitje vallen. Vannacht opklaringen en hier en daar mist bij een graad of 16. Morgen is het zonnig en warm. Het wordt 25 graden op de watten tot 30 in het zuiden. Dinsdag en woensdag wordt het nog warmer en op veel plaatsen tropisch. Dit was het NOS Show. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. is van de ANWB. Er staan geen... Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Thank <laughs> you. stuk van George Gershwin... ...The Rhapsody in Blue...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 Van Johan Sebastian Bach. Het is voorbij voor je het weet. Het duurt maar anderhalve minuut dit prachtige stukje van Johan Sebastian Bach. We gaan weer naar een andere grootheid uit de klassieke wereld. Ludwig van Beethoven.